Mark Hokke met het NOS-journaal. Het Joint Investigation Team komt rond deze tijd met een update van het onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Het onderzoek richt zich op de vraag wie schuldig is aan het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne. De opdracht van het JIT is om verdachten aan te wijzen en met bewijsmateriaal voor een rechtszaak te komen. Het onderzoeksteam maakt vanochtend tussentijdse resultaten bekend van het lopende onderzoek. Gewelddadige acties van extreem-linkse groeperingen... leiden vrijwel nooit tot vervolging of een veroordeling... zeggen onderzoekers in een rapport voor het ministerie van Justitie. De onderzoekers schrijven dat de daders vaak heel goed weten... hoe ze vervolging moeten ontlopen. Er zijn ongeveer 180 leden van linksextremistische groepen... in beeld bij de opsporingsdiensten. Zij besmeuren huizen of verstoren rechtspopulistische bijeenkomsten. Door hun vaak donkere kleding en de gezichtsbedekking... zijn ze moeilijk te identificeren... Ook gaat de informatie van de AIVD vaak niet naar de politie. In Barcelona worden al de hele week door honderden politieagenten invallen en huiszoekingen gedaan. Dat gebeurt in een onderzoek naar fraude met subsidiegeld. Er zijn verdenkingen dat er 10 miljoen euro is weggesluist om het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië te financieren. Volgens de Spaanse regering was dat referendum illegaal en waren de subsidies bedoeld voor andere dingen zoals projecten in ontwikkelingslanden.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 Het weer vanuit het oosten meer bewolking en vooral in het zuidoosten nog wat regen. Vanmiddag kans op nieuwe regen- en onweersbuien, vooral in het zuiden. Daarbij is lokaal kans op hagel- en wateroverlast. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo. Hé hey, hé, hey. tjonge jonge. Nou is wel een werkdag hoor. Tjonge, je hebt alweer hard gewerkt vanmorgen zeg. Tjonge jongen. Kan die klagen hè, die Ach, dat heb ik toch weer hard gewerkt vanmorgen. Hoor. Zwaar leven heeft hij. Ik heb heel zwaar. Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, toch? Ja, ja. Ik, ik, ja, ik heb zo medelijden met je. Is dat zo? Ja, ik vind het zo rot voor je. Oh. Zo veel. Zo veel. Ah, ja, uh, zo zwaar. Ja, de, ja. ja. Goedemiddag, luisteraars. Ja, goedemiddag, luisteraars. Gezellig dat u weer bij ons bent. Ja. Ja. De, duo Theo en Thea is weer aanwezig. Zeg, waar gaat dat eigenlijk al partij? Over de tijdenkaart, meneer. Ja. Ja. Is Marco Bakker er dan ook? Nou, het zal wel thuis zitten. Met Willeke. Maar goed, goedemiddag. We zijn er weer. Het is uh, donderdagmiddag. Het is vandaag 24 mei. En uh, nou ja, dat is wel een toch een bijzondere dag. Want uh, er is vandaag in grootheid geboren. Uh, nou ja, een tijdje terug dan. Ja, ik wou zeggen, hoe kun je dan al groot zijn? Ja, nee, er zit, oh. maar er zijn wel even een, Er zijn in ieder geval twee hele grote artiesten geboren op deze dag. Oh, en dat gaan we vieren? Dat gaan we vieren, ja, we hebben ja, de, de, ik even, we Dan hebben ga de, ik even gebak halen. Oh, oh. nou is goed. Hou <laughs> ik, Even een taartje halen. Ja, gaan we een taartje halen? Ja. Lekker, lekker, lekker, lekker. Goed, maar uh, dat hoort ja. er zo, want uh, ja. we hebben natuurlijk weer een aantal artiesten in het licht. Uh, vijf stuks vandaag, precies, om precies te zijn. Nou, ja. dat valt mee. Ja. ja. Nou ja, er waren nog wel meer, maar die komen niet aan. Waarom nou? Die, die, Waarom die, die doe kinderen, je dat? Ja, maar kinderen. dan wordt het tijd dat we ze leren. Hè? Dat is uh, juist het leuke ervan. Nou. Mijn nee, god, na, jongen. Nou. Nou. Wat een vreselijke man. Hè? Hij laat ze gewoon weg. Ze zijn gewoon jarig vandaag. Ja. Volgend Geen jaar. Volgend heb... jaar. Kunnen we de hele uitzending er wel mee vullen? Nou, uh, ja, dat is waar. We hebben nog uh, andere leuke muziek ook. Hè? Is dat zo? Hm. <laughs> hm. Ja. We, heel als, veel leuke muziek. Anders komen we niet meer toe aan het nieuws en het liedje van de sidekickers. Waar al die artiesten in het licht moeten gaan zetten. Ja, en bovendien de, ja, denken ja. ze van de stroom, ja. Misschien kunnen we er een apart programma van maken. Ja. Ja. wat denk je van, van de, de stroomkosten van al dat licht? Kom al mooi iedere keer dat licht weer aan doen? doen. We toch een vaccinelichtje meenemen? Ja, die is zo duur. Die kost ook geld. Ah ja, maar nee. Uh, bijna niks. Dames en heren, wat kost zo'n dingetje nou? We gaan beginnen. Want zo kunnen we nog uren doorgaan en is het programma ook om. Nee, we beginnen in ieder geval, artiest, dit licht met een grootheid. Nou, kom op. En u herkent hem bij de eerste noten van het liedje In het Licht. Artiest in het Licht, en u herkent hem gelijk. call say hey, beware doll you're bound to fall you thought they were all kidding you This grounding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 You shouldn't let other people get your... Complete versie, he. helemaal dik zes minuten lang. En uh, vroeger was dat dan zo, dat singeltje, dat was dan in tweeën gesplitst. Dan had je part one op de ene kant en part two op de andere kant. Want dan kon niet meer dan drie minuten op één kant. Toen de tijd. Uh, 1965, 66 was dit zo'n beetje. Like a Rolling Stone. En uh, later ook nog eens een keer lekker gecoverd door de Rolling Stones zelf. Ja, was ook een hele leuke versie trouwens. Um, maar goed, Bob Dylan, geboren als Robert Allen Zimmerman... Want zo heet hij echt. In Duluth, in Minnesota. Op 24 mei 1941, Dolly. Hoor je dat? 41. 1941. Dat is een post 1941, terug, hoor. ja. dat dus is, een post. is 6, 77. Ja. 77 het worden ja Ja, Ik heb geen zin om het om te draaien. Nee, dat heeft nee. geen nut meer. Nee. En hij uh, is een Amerikaanse zinger, songwriter en kunstenaar. En hij wordt over het algemeen gezien. als een van de grootste songwriters uh, van de Verenigde Staten in de 20 e eeuw. En uh, op 13 oktober 2016 werd hem de, Nobel, de Nobelprijs voor de literatuur uh, toegekend. Omdat hij de grootste Amerikaanse uh, liedtraditie... met nieuwe dichterlijke expressiemogelijkheden heeft uitgebreid. Nou, dat klopt natuurlijk wel. Uh, of hij nou echt de grootste Amerikaanse songwriter is, dat, uh, nou, dat weet ik niet. Daar ga ik ook niks over zeggen. Maar het is wel zo dat hij... Uh, ...zeker uh, belangrijk is geweest voor een, voor een hele grote uh, vernieuwing. En uh, Dylan werd geboren, dat zei ik al als Robert Zilleman, ...in het St. Mary's Hospital in Duluth, Minnesota 34 mei. En, er wordt, uh, en hij werd naar Joods gebruik, want uh, besneden... ...en uh, kreeg hij zijn Joodse naam, uh, even kijken of ik dat goed uitsprak... Shabtai, sh uh, ...Shabtai Sizel Ben Abraham, zo heet hij uh, als Joodse naam dus... Leuk uh, ook met die R meteen, hè? Ja, R. En lekker brouwen. Ja. Shabtal Zizel Ben Avraham. Ja. Ja, ja, de, ja. ja, ja. ja. ja. ja dat, dat moet ook, hè? Als je vader Sam en Moos mompen vertelt, moet je, je brouwen. Je, ken, je, je kent dat gedichtje toch wel van het brouwen? Nee. Moeder, mag ik brouwen leren? Ja, kind, brouw maar. Roep je broertje Harry maar. Ja. Moeder, Harry roept. Oh, ja. moeder, Harry, je hebt in zijn broek gepoept. Nou, doldig. Kende je dat niet? Nee. Nou, nou, ik heb het wel eens gehoord, maar dat is 70 jaar geleden. Nou. Oh nee, dat kan niet. <laughs> Ja, ja, ik heb het wel eens gehoord. Maar dat was in mijn kleutertijd, denk ik. Ja, ja, ik ook. Ja, ja, ik heb, niet... Maar ik heb het onthouden. Ja, ik niet. Want het is voor mij wat langer geleden dan voor jou. Dat is ook weer waar. Ja. Het ja. ja. scheelt een jaar of dus twintig. Uh... Ja, en ik heb het nog wel eens, nog wel eens voorgedragen. Ja. Ja, ja, ja. In de loop okay. der tijd. Nou, oké. Okay, ja. Dat was heel gezellig. Een ja, leuk. Hebben, he? He? Ja, ja, he? Ja, oh, ja, hebben we dan oh, we gehad. Nou, maar goed, ah, dat de was de dus Bob Dylan. Bob Dylan ja. is dus jaren vandaag. En uh, nou ja, hij is nog steeds actief. Op zijn 77e. Vind ik op zich ook een knap, natuurlijk. Dat hij nog steeds toert. En uh, nog steeds concepten geeft. Dus geweldig. Maar ja, kan altijd baas boven baas. Van de week hadden we Charles naar voren. Die doet het op zijn 94e nog. Dus heel simpel. Zo moet je oud kunnen worden. Heerlijk dat, toch? Dat je alles kan blijven doen. Ja. Waar je, wat je leuk vindt en ja. waar je zin in hebt. Ja. ja, dan is het allemaal niet zo erg, hè? Nee, dat is niet nee, zo. Nee, nee. Hey, Hé, uh, zullen we naar de 3-in-1 gaan? anders wordt het een praatprogramma? Ja, laten we maar doen. Wat heb je meegenomen voor de 3 in 1? Uh, U weet moois. wel, hè, dat is of met hetzelfde item of drie keer dezelfde artiest met een ander liedje. Ja, maar ik heb ik ben altijd moois. zo nieuwsgierig wat die oh, meegenomen. Oh, ik heb vandaag zo'n zo mooi. Oh, ik heb zoiets moois vandaag. 3 in 1. En dat zijn drie prachtige live opnames van Raccoon. Please, don't give up the fight for no reason But your own I, I never said the fight would be easy Cause I guess it won't But I, I will remember you And all that we've been through There's no angel Can be more angel than you. I see you every night when your stars shine bright, and I cry, yeah, I cry. I wish you were here with me. And I'm so proud to be your father. So proud to be your mom. And I'm so proud to be your brother may this be your son for always always please don't give up the fight for no reason but your own I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 we're so afraid and i am so proud to be your father i'm so proud to be your mom i will always be proud Give up. the way we seldom see. Man. But to be honest, man, I don't give a damn Yeah, I'm stuck in this mood But to be honest again, well, it kind of feels good Though my back hurts and it rains, and it rains, and it rains Screw England, well, we will be the young and insane And it's part of the game And our dreams are the same for the same always The little boy, I'll Part of you and here's a part of me there's a destiny to follow or to screw there's a history one of each of you obsessiveness the ones to pull us through see i got nothing i got a little i got a lot i got something to share so much i don't know At the heroes in the Liverpool rain, I'll stick by you forever and do it in vain. No, none of it in vain. And you travel the houses. of England, because, you know, it's all, kind of, you know, all comes together over there. There's one thing you can be sure about in England, and if I pull anything, your all comes together over there. There are always... The girls that wear their skirts up to here, I don't know why, but they wear their skirts up till here. Oh, sorry, she does that as well. Don't get me wrong or anything. I think it's a beautiful thing they do And there is always rain. Yeah. Echt een van de. Bands van Nederland Zo'n bandje dat Of band Ik denk dat klinkt alweer zo Denigrerend ja, Maar zo'n band die gewoon Met echte muziek komt En uh, geen computers Geen gelul allemaal Maar gewoon met veel akoestische gitaarwerk Prachtige nummers ook En natuurlijk een hele aparte zanger Die uh, gewoon zo'n apart En vooral ook soulful uh, Stemgeluid heeft Dat het is een genot om hier naar te luisteren Raccoon Natuurlijk, echt eh, supertop. Ik ben echt fan van die band. Ik heb ze helaas nog nooit live gezien, dat hoop ik ooit nog eens een keer mee te maken. Nou, een eh, band die zich heeft, band dus die zich heeft op het. Nou, wat zit ik al wel? Een band die zich heeft ontwikkeld van melodieuze rockgroep. tot band die zich steeds meer toelegt op singer-songwriter-achtig repertoire. En dat heeft u kunnen horen: met een eh, prominente rol voor de akoestische gitaar. Nou, en dan krijgen we zo'n verhandeling van hun grootste hits. Nou, gewoon niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, wie dat allemaal dan doen. Nou, eh, Bart van der Weijden, dat is natuurlijk de zanger. En de man met het hele aparte stemgeluid. Maarten van, eh, van Dammer, die basgitaar speelt. Gitaar wordt gespeeld door Dennis Huygen, En drums door Paul Bukkens. En uh, nou ja, het bandje dat draait al een tijdje. Natuurlijk, het zijn uh, de raccoons in de Bart van de Weide. En Dennis Huigen, gitarist van de Raccoon, is een hard. Hè? Nou, het is geen hardrokroep hoor. Oh, ze begonnen in een hardrok die heette Victim. In 1996 besloten ze om te stoppen. Met de band Dennis ging: gitaar spelen en Bart schreef teksten op de muziek. En vanaf dat moment noemden ze zich Raccoon. En eh, droegen drie liedjes bij aan de Verzamels AD-characters van het Nationaal Pop Instituut. Nou, de opnames die u net hoorde, dat waren achter en volgens Don't Give Up the Fight. Een liedje dat, eh, dat ze geschreven voor een zieke kind. Dat jochie, jochie is ook op hele jonge leeftijd overleden. Dat weet ik toevallig, omdat kennissen van mij dat kind weer kenden. Eh, Jaden heet hij geloof ik, als ik het goed heb. En... Ehm, daar hebben ze dat liedje voor gemaakt. Don't Give Up The Fight. Nou, dat is natuurlijk duidelijk. Daarna hoort u uh, Love You More. De, een van de grootste hits van deze band. En als laatste toch wel een van mijn favoriete stukken van ze. Liverpool Rain. Al deze drie nummers waren live opgenomen in uh, wat ooit heette de Heineken Musical. Tegenwoordig heet het Afwas live. En um, daar werden deze drie stukken opgenomen. En vooral bij dat middelste nummer was het wel hilarisch dat het toch weer zo'n... Het kon je ook goed horen dat er weer zo'n idioot publiek zit die zijn telefoon niet uitgezet had. Dan hoorde je een belletje tussen. Heb je dat gehoord, Lolly? Ik dacht, een fluitje hoorde ik steeds. Nee, het ging duidelijk weer een telefoon oh, af. En dan okay. met zo'n en ringtoon. Zo'n oude, zo oude telefoonbel. Ja, ja, ja, ja. En dat ja, gebeurde. Erg, tot, dat gebeurde tot twee keer aan toe. Dan ja. denk je, van, joh, ben je dan echt zo gek dat je dat niet doorhebt? Ja. Het wordt zelfs nee. gezegd, zet je mobiele telefoon uit. Nou, ja, ja, ja, ja. ja. Maar ja ik, was, ding. Uh, ik was laatst bij een toneelstuk. Uh, dat was van uh, Leroux et, et D'Anjou. Dat zijn twee dames. Ja. En. Um, Voordat het toneelstuk begon. De, de, de zaal was al donker. En toen ging het licht aan. En toen ging de telefoon. En toen hoorde je die ene actrice zeggen. Ja, hallo met de Roel. Ja. ja, niet nu. En niet hier. Nee. Want we gaan nu beginnen met de voorstelling. Dus ja. uh, kan je straks even na, dit, uh, na de voorstelling weer je telefoon gaan gebruiken. Ja? ja, ik denk, nou die vond ik zo apart. Ja, ja vond ik erg leuk. Ja, helemaal ja. goed. Verrassend. Oké, okay. zullen we het nieuws gaan doen? Ja, laten we doen. Laten we doen? Ja. ja. Vind je mij aan toe? Ik, oh ja, helemaal. Ja, helemaal. ja hoor, ik zit helemaal in de startblokjes. Oké, okay. ja. nou dat is mooi ja. dan. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, en we koppen meteen in met een hele leuke activiteit de komende week... Want het jeugdhonk Zandvoort uh, gaat een avond organiseren... waarin de kids zelfverdediging les kunnen krijgen. En dat gaat plaatsvinden op maandag 4 juni. En dat gaat uh, om 8 uur beginnen. En dat duurt tot half 10. En dan gaat Jan Fransen een avond les geven in zelfverdediging... En uh, die gaat dus de kids leren wat je eigenlijk moet doen uh, als iemand je probeert vast te pakken, te slaan of, of heel erg nog te steken met een mes. Ja, je weet het maar nooit tegenwoordig. Nou, Jan gaat de jongeren op een verantwoorde manier leren zichzelf te verdedigen in noodsituaties. Jongeren uit Zandvoort tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom en de deelname is gratis. Het jeugdhonk kun je vinden in de blauwe tram aan het Louis Davids Carré 1. En het bevindt zich boven de bibliotheek. De kinderboerderij van Center Parks is in de nacht van zondag op maandag onderwerp van vandalisme geweest. Volgens general manager Robert Pelt hebben vooral die kleine jonge dieren heel veel last van stress en is er veel schade... De Vandalen hadden de waterkraan op de kinderboerderij ook opengedraaid waardoor alles onder water kwam te staan. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat vier jongens het park uitrennen nadat medewerkers voorbij kwamen tijdens hun inspectieronde. Jammer genoeg zijn de beelden niet duidelijk genoeg. Maar mocht iemand hier meer van weten, dan wordt hij of zij opgeroepen dit bij de politie te melden. Hoe ziek kun je zijn zijn? Het is toch verschrikkelijk. Het is toch echt niet te filmen dit. Nee, ik vind, ik vind... Er zijn grenzen en die heb je bij mij nou hier toch echt wel een keer bereikt ja, hoor. Ja, dat ben ik volledig ja. met je eens. Blijf lekker van, van, van dieren. En vooral als het, als het om jongen... Die, nou, überhaupt dieren. Mensen en dieren die zich niet kunnen verweren. En, en ik sowieso. Ja. Nog een ander, blijf gewoon met je poten van andermans spullen, spullen af. Af. Absoluut. Ja, helemaal eens. Goed, maar we gaan door met het volgende itempje. Want op maandag 4 juni dan gaat de overheid een NL Alert controlebericht uitzenden om, twee, uh, om 12 uur. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of uw mobiel juist is ingesteld om NL Alert te ontvangen. En kijk, zo weet u dan in ieder geval zeker dat u op de hoogte bent tijdens een echte noodsituatie bij u in de buurt. Uit onderzoek blijkt trouwens dat het overgrote deel van de Noord-Hollanders... en dat is al gauw zo'n 85%, elkaar informeert als ze een NL-alert ontvangen. NL-alert wordt ingezet om mensen gericht te alarmeren... en informeren bij uiteenlopende noodsituaties. Zoals, dan moet je denken aan grote branden, noodweer, gaslekkage... of vervuiling van drinkwater, dus best belangrijk... En de meeste telefoons die in Nederland worden verkocht... zijn automatisch ingesteld voor NL Alert. Maar op sommige toestellen, en dat is bijvoorbeeld ook de iPhone... daar moet u dat zelf instellen. Um, mocht u nou geen bericht ontvangen met het NL Alert... met de testuitzending, en, uh, heeft, of heeft u een iPhone... ga dan naar www.nl-alert.nl... en dan kunt u ook uw mobiel instellen.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 Is na het ongeval ingevorderd en de man is meegenomen naar het politiebureau voor een verklaring. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Volgende week is het weer zover. Van dinsdag 5 juni of is dat over twee weken? Volgende week twee hè? weken. Over twee weken, oké. Okay. Ja. Nou goed, dan kan ieder zich alvast beraden of u mee wil doen. Want van dinsdag 5 juni tot en met 8 juni kan iedereen weer gezellig meedoen met de jaarlijkse wandelvierdaagse. Deze wordt hier in Zandvoort al voor de twintigste keer georganiseerd. Er kan weer gekozen worden tussen een wandeltocht van vijf of tien kilometer. Kaarten kosten in de voorverkoop vijf euro... en worden verkocht bij de Bruna en de Dierenspeciaalzaak aan de Grote Krocht. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we zijn vanochtend heerlijk begonnen met zonneschijn, maar ja, gaandeweg de dag komen de stapelwolken tot ontwikkeling. En uh, ja, die zijn er inmiddels al allemaal. En later vandaag gaat het zelfs tot enkele regen- en onweersbuien komen.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 Zijt ik op zie je, ben dan voor. Just take the swing, just take the bite, just. Ik zou wel een olifant op kunnen. Ja, nou ja. Het ligt zwaar op de maag hoor. Ja, ik voel alleen hem al. die, Alleen die slurrenval. Ja, zo is het. Ja, zeker. Ja. Wat een vreemde titel. Eat the elephant. Wat ja, raar. Ja, ja, ja, ja. Hoe bedenk je het, hè? Ja. ja ze, hebben wel, uh, ze hebben wel meer rare titels deze band. Oh, hoe heet het ja, dan? A Perfect Circle. Oh. Ja, en ja, ja. Uh, ik moet zeggen, ik zat te luisteren laatst... Uh, naar onze collega uh, Wilco Toebak. Bij Toebak leeft op de zaterdagochtend. om ja. 8 tot 10. Ben je hij... zo vroeg op dan? Ja, ik ben altijd vroeg op. Joh. Ah. Ik ben altijd vroeg wakker. Maar in ieder geval, uh, hij draaide dit nummer. En ik vond dit zo lekker. Zo op mijn zaterdagochtend. Ik vind ja. hem nu weer heel anders klinken, moet ik zeggen. Op de, ja, het nou uh, midden van nou dag Nee, donderdagmiddag is het. Ja, ja. En, dan, en dan vind ik hem net eigenlijk iets te traag. Ja. Dus op zaterdagochtend was hij heerlijk ja, ja, ja. om zo lekker wakker te worden. Ja. wakker te worden met een olifant. Ja, ja heerlijk. Ja. Ja. Ja. Die elefant, wie bedenkt dat nou? Doe je toch niet? Dierenbescherming. Nou, zij, de, dier, ja. de dierenbescherming staat al op scherp nu weer hoor. Nou, dat is goed. Die moeten ja. ook scherp blijven. Oké. Okay. Ja. Goed. Nou, Die uh, <laughs> Elephant heet het nog dus. En in ieder geval, zo kom je nog eens op ideeën. Uh, ja. ja. De volgende dame heeft een, uh, een oneerbaar voorstel. O oh jee. Ja. Die wil met mij naar bed. Hoe leef avec moi? Zoiets. Ja, oké. Okay. Artiest in het licht. Belle, zes jarig. Die label, dames en heren, ze is geboren op uh, 24 mei 1944. En uh, dat uh, gebeurde in Philadelphia. Als kind droomde... Uh, uh, nou, ik zal eerst even vertellen hoe ze echt heet. Dat, zei, dat geloof je niet, maar echt waar. Ze heet Patricia Louise Holt. Ik wist niet dat viool aan, uh, ...zusje had, maar... <lacht> ...of zo'n zuster... ...dat kan natuurlijk ook... Uh, ...goed, uh, als kind droomde Holt... ...al van het oprichten van een uh, meidengroep... ...en in 1961... ...deed ze dat met Cindy uh, Birdsong... ...dat is weer zo'n dame die later... Uh, ...bij de Supremes gezongen heeft... ...jawel... Uh, ...in de groep The Eh uh, ...later uh, kwamen daar Nona Hendricks... ...en Sarah Dash bij... De naam van de groep veranderde in Patty, Label en The Bluebells. Een grote hit van de groep toen was uh, uh, Decatur Street. En het kwartet werd een trio in 1967. Toen Cindy Birdsong de groep verliet om bij de Supremes te gaan zingen, waar ze Florence Ballard verving. In 1970 werd de groepsnaam Label en uh, werd de groepsnoem label en veranderde hun stijl in een mengeling van soul, disco en funk. Compleet met extravagante kleding in de trend van uh, glam rock. Uh, de bekendste hit van deze periode was natuurlijk Lady Marmalade. Voel je voor, couche, aap, wek. Maar, wat zoveel betekent als wil je met mij in bed. Ja, en uh, in uh, 1976 gingen de groepsleden uit elkaar en begonnen. Aan een solo carrière Nou en dat Lady Marmalade Dat uh, was inderdaad Een knijter van een hit En elke uh, bandje Of artiest die, uh, dame die Een beetje soulmuziek zingt, die heeft dit wel in zijn repertoire staan Lady Marmalade Dus, en uh, als ik het goed heb Gaat dat over een prostituee In New Orleans, maar daar wil ik afwezen Ja, ja Meestal rare onderwerpen Goed, we hebben nog een artiest in het licht Dolly Artiest in het licht Ernst Jans Ik was een hippie Ik herinner mij uit huis Een boerderij in Brabant wij reizigen dus uit Holland, wij voelen ons er thuis. Zo kwamen wij eraan, eind zestiger jaren, waren jongens met gitaar voorgoed van huis gegaan. Wij dachten dat wij daar, te heren van de bossen, een schuld in konden lossen aan de wereld en elkaar, om met een ideaal het tijdje te kunnen keren. Het strijden te bezweren om macht en kapitaal. Zeven in getal bouwden wij er kamers, Sloegen met zware hamers de dus schotten uit de stal. O, de winter was er koud, maar wij hielden staan. Zo is er in die maan een luchtkasteel gebouwd. Ik was er weer. Wees. Ik was alleen liefde. en het misschien nog steeds. Hij speelde overal, waar wij maar konden spelen. En zo onze kelen schor op feest en festival. En er werden beloond, in die aardse paradijsjes. Dansten na de meisjes en iedereen was toon.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 die raak je nooit meer kwijt Ik was een hippie, een hippie, ben ik ooit geweest Ik was een hippie, een misschien nog steeds Ik was een hippie, een hippie, ben ik ooit geweest Ik was een hippie, ben misschien nog steeds Ja, dit slaan we even over, hoewel, laat me draaien ook ik kom daar straks nog wel even op terug. Eh, wat wou ik nou zeggen? Oh ik ja, dit was de, er, er, Ernst Jans was dat. Ja, eh, leuk. Nee, Ernst, Jans die, uh, Ernst Jans, die is jarig vandaag. En u hoorde een liedje van hem. Dat heette Ik was een hippie. Nou mm -hmm. ja, en voor de rest kennen we hem van Doelmaar natuurlijk. En van CCC Incorporated. En van de begeleidersband van Boudewijn de Groot. Kortom, en nog steeds actief. Ernst Jans dus, vandaag jarig. Gefeliciteerd. We gaan naar het nieuws van 1 uur.